Een serie hoorspel geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Pauw. Nou, veel, veel nieuws is er ook al niet. We maken het vanavond niet te laat hoor. Niet te laat? Hoe dat zo? Nou, dat we bij tijds naar bed gaan bedoel ik. Het slaat toch al tien uur? Maar nou, mijn lieve man, jij hebt precies tien minuten achter je krankje zitten dutten. Hm? De klok is een half uur voor en die slaat nou net negen uur. Verwaard, je hebt gelijk. Dan is het nog, dan is het nog pas half negen. Hm. We gaan toch vroeg naar bed? Nou, ik heb nog wel eventjes werk. Ik moet dit jasje voor de kleine Gerard afhebben. En wat is dat nou voor onzin? Zal het de volgende week afkomen? He, nou lieverd, morgen gaat Gerardje voor het eerst naar de kleuterschool en dan krijgt hij zijn nieuwe jasje aan. Dat heb ik hem beloofd. Dat kind weet niet eens wat beloofd betekent. Dat denk je maar. En als hij morgen naar de kleuterschool gaat, dan moet hij zoveel nieuwe indrukken verwerken dat hij heus zijn nieuwe jasje niet zal missen. Beloofd is beloofd. Beloofd is beloofd, zou hij dan niet? Wat is er, mijn lieve mam? ...zal ik eens zeggen waarom jij die jas af wilt hebben. Nou? Niet omdat jij het beloofd hebt... ...maar alleen omdat jij morgen met die jongen pronken wilt. He, wat is dat nou voor onzin? Die jongen heeft gewoon niets om aan te trekken. Nee, nee. Als je het mij vraagt... ...hebben oma's nog meer pronkdrift dan moeders. Dat is klets. Zeg. Mijn koffie moet ik zeker zelf inschenken, hè? Zelf schenken? U zult het zelf moeten zetten. Moeder. Maar de luid slaat nog niet. Oh. Ze staat erop dat ze eerst een kusje van oma krijgt. Oh, die schat. Is moeder nou nog met dat jasje voor Gerard bezig? Ja, jongen. Dat moet dan zo morgen af. Een sigaartje? Nee, nee, dank u. Tja. Dit wordt er wel een beetje te erg, vader. Wat bedoel je? Hm? Nou, dat moeder dag en nacht bezig is. Tje. Heeft ze net haar eigen zes kinderen groot, kan ze weer beginnen. Tje. Maar, troostje. Ik heb niet de indruk dat ze daar erg onder lijdt. Dat niet, nee. Maar ik heb soms wel eens het gevoel... dat ik gewoon misbruik maak van haar zorgzaamheid voor de kinderen. Nou, misbruik maken. Dat zijn woorden die hier volkomen misplaatst zijn. Maar ik geloof wel dat we verstandig gaan zullen doen om eens naar hulp voor moeder uit te kijken. Ik geloof dat ik een betere oplossing weet. En dat is? Ik zoek een huis en neem een huishoudster. Dat lijkt me allerminst een betere oplossing, Gerrit. Hoe dan ook, ik wil moeder van de zorg voor Gerrit en Madeleine zo spoedig mogelijk zien te bevrijden. Oh, zorg ik niet goed genoeg voor ze? Zal ik eens wat zeggen? U zorgt er goed voor ze, dat houdt u nooit vol. Bij je mal, ik ben nog in de kracht van mijn leven hoor. Ik hou dat heus nog wel een paar maandjes vol, een paar jaartjes als het moet. <lacht> oh, daar zullen Maartje en Saskia zijn. Ik doe wel even open moeder. Maartje en Saskia? Wie is Saskia? Eh, vraag nou niet zo dom vader, je weet toch wie Saskia is? Als al sla je met... Jansje Klomp, dat vroegere schoolvriendinnetje van Maartje. Ja, nou zeg je Jansje... Zo even had je het over Saskia. Maar mijn lieve man, dat heb ik je nou al tien keer verteld, geloof ik. Jansje heet tegenwoordig Saskia. Oh, zit dat zo? En komt ze nou alweer op bezoek? Alweer? Jazeker, alweer. Zondag is ze ook al geweest. En de vrijdag daarvoor ook. Nou, je houdt het prima bij, dat moet ik zeggen. Ik, ik heb het niet zo erg op haar begrepen, vrouw. Hm? Nee, met het veranderen van haar naam... heeft ze niet alleen een andere kleur haar gekregen... Maar heeft ze ook veel van haar spontaniteit verloren? Nee. Nee, ik geloof niet dat het voor Maatje wel de juiste vriendin is. Och, nou nee, dat... Dag pap. Hallo, Hallo, dag. Kom maar binnen, Saskia. Ja. Ah, die Saskia. Wat leuk je weer eens te ontmoeten. Dag mevrouw, dag meneer. Kind. We hebben je lang niet gezien, hè? Nou, zondag was ik het toch nog? Oh ja? Zeg, zorg hier dat je al slaapt. Ik geloof dat hij nog wakker is. Hoezo? Oh, Saskia heeft Madeleine al gezien, maar Gerard nog nooit. Oh, dat is toch zo'n parmantig jochie. Hij gaat morgen voor het eerst naar kleuterschool. Nou, kom er maar even mee, Saskia. Ja, graag. Dan kun je hem nog wel even zien. Doe wel zachtjes hoor, Gerard. Mm. Want Madeleine zal vast al slapen. Ja hoor. Eerst kijken of die poeven al slapen. allebei Oh, nou dan zie ik hem volgende keer wel. Zondagmiddag misschien. Ik kom maar even zachtjes verder. Het kamertje is helemaal verlicht door de maan. Leuk, hè? Ach, wat snoezig. Je hebt een stel leuke kinderen gehad. Ja, ze zijn fijne boeven. Het is erg dat ze geen moeder meer hebben. Ja, ja natuurlijk is dat erg. Maar dat gemis komt met jouw moeder toch wel tegemoet, vind je niet? Zeker, dan Ze zo komen niks te kort hoor. Maar ja, ik vind het nogal wat voor mijn moeder. Ze is ook geen 25 meer. Het is natuurlijk een hele opgave twee kinderen te verzorgen. En daarom zal ik mijn best doen om haar zo gauw mogelijk van die zorg te ontlasten. Hm. Ga je mee? Ja. Waren ze nog wakker? Nee, ze sliepen allebei. Oh, het zijn snoezen. Met de wit. U spreekt met Peter, is Pim ook thuis? Is Pim thuis, vrouw? Nee, Pim is naar Freek om zijn huiswerk te maken. Wie vraagt dat? Peter. Peter? Ik ken geen Peter. Hallo. Ja? Met wie spreek ik eigenlijk? U spreekt met Peter van Delden. Ik ben een vriend van Pim. Oh, nee, Pim is niet thuis... ...maar bij een schoolvriend om huiswerk te maken. Oh. oh, dank u wel meester. Dank u wel meester. Wat is dat voor een aap? Zei je dat? Dank u wel meester? Ja. Nou, wat Pim tegenwoordig voor een vrienden heeft. Veel soeps is het in elk geval niet. Och, Freek vind ik best een aardige jongen. Maartje, wil jij een kopje koffie zetten? Ja hoor. Dit jasje wil ik per se vanavond nog af hebben, zie je? Zo laat? Nou, we zouden op zijn laatste om half negen bij Peter zijn. We krijgen vast een grote bek van hem. Nou, dat zou mij zwaar zitten. Hij ja, babbelen. wel even. Zeg, heb jij nog succes gehad vandaag? Nou, niet zo best. Drie. Maar ik heb aan de ruim geleverd. Oh, nou, ik heb vandaag een goede slag geslagen. Acht stuks, waarvan drie van die dikke pillen. Nou, voor die dikke pockets ga je toch niet meer vragen? Niet dat niet, maar het maakt de partij natuurlijk wel aantrekkelijker. Hé, hey, Yvonne. Wil je me niet meer zien? <laughs> hoe kom je daar nou bij? Oh, je vriend er even met die bronnen zojuist bijna ondersteboven. Oh, was jij dat kind dat zo gevaarlijk over staat? Oh, jullie reden veel te hard. Ik zeg even, ik ga er boven hoor. Ja, is goed. Kom je gauw. Ja, ja, kom eens naar Doe jij tegenwoordig, Yvonne? Oh, weet je dat er niet van maatje? Oh, ik spreek dat kind bijna nooit en Je broertje Pietel even min. Nou, ik ben in opleiding voor tandartsassistenten. Zo? Leuke baan? Ja hoor. Het gaat best. Bij dokter Staal op de Nicolaas Beetskade. Ah, ja. Nou, uh, misschien zal ik je daar wel eens opzoeken. Want ik moet nodig naar de tandarts, maar ik durf niet. Ah, ga weg, doe niet zo kinderachtig. Oh ja, maar als jij erbij bent, dan lijkt het me niet zo vreselijk. <laughs> Zou je mijn hand vasthouden? Nee, dat zal niet gaan. Ik zal de vullingen klaar moeten maken. Nee. <laughs> maar zonder gekheid, die dokter Staal is een prima tandarts hoor. Je voelt echt niets bij ja, ja, Ja, dat zeggen alle tandartsen. <laughs> ga jij eigenlijk gauw verloven? Ja, met Chaki Witte. Oh, dat is al maanden uit. Huh? hey je op het ogenblik geen vriendje? Vist wel maar eens uit, jongetje. Je vrienden wachten. Dag. Dag, Ivan Waar blijf je nou zo lang druilen, hoor? Kom je eerst twintig minuten te en dan blijf je nog een uur voor de deur kletsen. Terror eens even. Het is altijd nog beter dat jullie een uur op mij wachten dan dat ik een minuut op jullie. Ha, huh, wat een kapsonus. Maar één ding, Pim. Ik deel hier de lakens uit. Jij deelt niks. Wie moet ervoor zorgen dat we die boeken die hè, Vic. Oh, als je deining gaat maken, dan zoek ik wel een afzetgebied Nou, nou, toe, nou niet zeuren, mensen. Hier heb je mijn laatste drie boekjes. Pim heeft er acht. Oh, is tenminste iets. Op hoeveel zijn we nou gekomen? Dat zou ik je precies zeggen. Op de kop af 330 stuks. Oh. Nou, van eh, 330 maal uh, twee kwartjes. Dat is 165. Ja. Ja, dat is de man, 55 groen. Leuk centje. Maar, uh, hoe krijgen we die boeken nou in Haarlem? Ja, ja dat heb ik me ook al afgevraagd. Uh, dat is nogal eenvoudig. Huh? Uh, mijn ouders zijn weg zonder auto. Ze komen morgenmiddag pas thuis. Huh? Ik breng je dus morgenochtend wel even bij de zwaar voor de deur. Nou, dat is mooi geregeld, hè? Ja, ja, ja zeg maar... Uh, we moeten die boeken wel met een stuk of twintig tegelijk een beetje netjes inpakken. Mm -hmm. ja, ja, ja. He, heb je nog aan dat pakpapieren gedacht? Nee. nee. nee dat haal ik morgenochtend nog wel even. Hoe laat zullen we gaan? Nou, ik, ik had gedacht hè, dat we om een uur of tien morgenochtend in Haarlem zijn. Mm -hmm. en, en, en we kunnen beter met z'n drieën dan met z'n tweeën in die winkel verschijnen. Ja. Ik wacht wel op de hoek. Zou je zwaar eerst niet even opbellen? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik geloof dat het beter is als ik ineens voor hem sta. Door de telefoon zou die me misschien nog kunnen afpoeieren. Zeg, krijg je nog geen last met school als je zomaar wegblijft Wel, nee. En trouwens, dat zou me een zorg zijn. Ja, dat kun je nou wel zeggen, maar zo gemakkelijk is het niet. Ja, maar we leven toch in een tijd van hoogconjunctuur. Als je nu geen baan vindt, dan vind je er nooit een. Ja, natuurlijk vind ik zo'n baan. Dat is het punt niet. Maar wat voor een baan? Ik ben echt geen mens meer voor een betrekking van van negen tot half zes... met een prikklok en een half uurtje luchten. Nou ja, laten we elkaar goed begrijpen, Bert. Voor mij hoef je dit niet op te geven, hoor. Of liever gezegd, ik blijf hier graag. <laughs> ja, dat weet ik wel. En daarom wil ik het toch nog even met Om Herman aanzien. Ik moet zeggen dat die een stuk makkelijker is geworden... vanaf het ogenblik dat ik gezinspeeld heb op ontslag. Ah, daar zul je Om Herman hebben. Nee, dat is Om Herman niet. Die komt veel bedaarder binnen... Het zal onze eerste klant zijn. Adi, Bert. Dag, Pim. Nou, daar zijn we dan. Wil je even helpen met het naar binnen brengen, Bert? Wat moet er naar binnen worden gebracht? Wat moet ik nou met je? Die boeken natuurlijk. Wat, wat voor boeken? Ja, waar ik je veertien dagen geleden over heb opgebeld. Van de zaak van mijn vriend, zijn oom hier. Oh ja, dat is waar ja. Uw oom is failliet gegaan, heb ik begrepen. Nee, hij stapt er zomaar uit. Alles is al verkocht op het partijtje nadat wij bij ons hebben. Ja, waarom heb je me even niet gebeld, Pim? Ik heb helemaal geen behoefte aan pokkers. Hoeveel zijn het er? Um, hoeveel zijn het er, Petter? 330 op de kop af. En hebben jullie al die 330 bij jullie? Ja, natuurlijk. Ik voel er eigenlijk niks voor. Ja, maar wat zullen we nou krijgen, Bert? We hebben het toch afgesproken? 50 procent per boekje en daar ging jij mee akkoord? In principe mee akkoord. Nou, dat is hetzelfde, meneer Schoonermann. Schoonderbeek. Nou, pak dat boeltje maar eens uit, dan kan ik eens zien hoe het eruit Nou, ja, maar ze zijn allemaal nieuw. Hier, kijk eens. Ziet er goed uit. Nou, is wel een gaatje. hè? Ja. Hoeveel zijn er ook alweer, zei je? 330. Ja. Het zou dus um, 165 gulden worden. Mm. Hoeveel verdienen jullie er dan? Zal ik het eerlijk zeggen? Duppie per stuk. Nou. Nou, vooruit hem maar. Breng het zaakje maar naar binnen. Jippie. Wat vreekt, Lukt het? Ja, we krijgen de boet. Is moeder alweer weg? Ja, ze is Gerardje even wegbrengen naar het schooltje. Oh, hij heeft het heerlijk gevonden vanmorgen Gerrit. Toen moeder hem achterliet, zette hij wel even een pruilipje. Maar het was al gauw over toen hij al het leuke speelgoed zag. Nou, dat is fijn. En is Madeleine boven? Nee, moeder is meteen met Madeleine een stuk jong. Misschien ging ze wel even naar Elf, zei ze. Oh. Hoezo? Wist moeder dat je tussen de middag voor thuis kon? Dat niet, maar uh, ik, uh, ik, uh, ik heb vanmorgen mijn brood vergeten. Oh ja? Dit zijn moeder. Het zakje ligt in de broodrommel, geloof ik. Maar wacht, ik zal wel even vers brood voor je snijden. Nee, nee, nee, nee. Ik. Uh, ik hou niet zo erg van vers brood. Blijf jij maar in je studie, ik red mezelf al. Helemaal. Ik schenk in elk geval even thee voor je in. Kom je zomaar weg, houdt u zaak? Jawel. Zeg, de krant van gisteravond, zou die er nog zijn? Ja, natuurlijk. In de krantenbak, vooraan. Ja, dat is hem. Ah, merci. Alsjeblieft, een kopje thee. Zeg, ik dacht je gisteravond de krant eruit gespeeld had. Ja, maar ik heb er een advertentie in zien staan en daar wil ik op schrijven. Oh, zoek je een andere baan? Nee, nee, dat niet. Ik heb het in die muziekhandel eigenlijk best naar mijn zin. Oh, kijk. Hier, daar zou ik op willen schrijven. Eens kijken. Biedt zich aan, huishoudster, 50 jaar voor een jong gezin waar moeder ontbreekt. ...beschikt eventueel zelf over een woonruimte. Hé, hey, ben je hier dan weg? Nou, ben je hier weg is natuurlijk het woord niet. Maar die advertentie lijkt me voor mij niet onaantrekkelijk. Een, een huishoudster en woonruimte. Ik krijg soms de indruk dat het een obsessie voor je is om hier te blijven wonen, hè? Nou, nou obsessie is een groot woord. Maar de situatie kan zo toch niet altijd blijven, maatje? Dat ik hier ben inkomen woon is een noodmaatregel geweest. En ik vind dat het zo langzamerhand lang genoeg geduurd heeft... Nou, ik zal dan maar niet tegenin gaan, want het heeft toch geen zin. Op zichzelf is die advertentie toch niet zo gek, vind je wel? Ach, je kunt er allicht een briefje aan wagen. Maar of een huishoudster voor jou nou de ideale oplossing is? Weet je welke rubriekjes moet bekijken? Hm? Deze. Huwelijken? Ja. Ik bedoel ermee te zeggen dat je eens moet gaan denken aan hertrouwen. Maar ik neem aan dat je niet bedoelt via een huwelijksadvertentie. Ha eigenlijk niet. Of anders via een huwelijksbureau. Ach, schrijf toch uit. Maar waarom niet, Gerrit? We hebben maar een heel klein kringetje kennissen... waar je zo gemakkelijk geen kandidaten zult vinden. Ik zie niet in waarom je niet zo tracht om... nou ja, om... Om het afzetgebied te vergroten, bedoel je? Hè, wat is dat nou naar opgemerkt? Ik weet het niet. Het stuip me tegen de borst. Op zo'n manier wordt van een huwelijk een soort handeltje gemaakt. Hè, nou, neem me niet kwalijk, maar dat vind ik echt een beetje een bekrompen standpunt hoor, nou, Gerrit. Nou hier, lees dat nou eens. Jonge vrouw, voor in dertig, aantrekkelijke verschijning... zou graag in contact komen met heer, liefst ambtenaar. Weet u naar eventueel geen bezwaar? Ambtenaar, dat wil zeggen een vaste positie. Dus wat zoekt die vrouw? Geen man, maar een rustig en veilig bestaan. Nou, is dat zo gek? Hoe bedoel je? Sluit het een het ander uit. Nee, zonder gekheid Gerrit. Ik zie echt niet in waarom je een vorm van, van huwelijksbemiddeling niet zou aanvaarden. Nou, vooralsnog houd ik het maar bij een huishoudster. Ik kan deze advertentie wel uitscheuren, hè? <laughs> van die aantrekkelijke verschijning. Nee, van die huishoudster. Ja hoor, doe maar gerust. Zeg het. ik krijg plotseling een idee. Wat dan? Is Jansje niks voor jou? Welke Jansje? Nou ja, Saskia dan. Saskia? Och, dat is toch helemaal geen type voor mij? Waarom niet? Nee, die is me veel te mondijn. Oh, dat valt erg mee. Dat mondijn is maar een houding van de. Zal ik wel eens polsen? Hm? Nee, nee, doe dat maar niet. Als er wat te polsen valt, dan doe ik dat zelf wel. Zeg, Maatje, maar dat is toch voor jou jammer dat we niet in de vorige eeuw leven? Hoe dat zo? Nou, toen had je officieel het beroep van koppellaster en dat werd goed betaald. Oh, die belediging zal ik eens even betaald hebben. Oh, oh, pas op, pas op. mijn hele hart in de war. Ja, oh. dat kan ik niet Alsjeblieft, één pakketje. Morgen. Dank u. Wat is dat, Bert? Ik weet het niet. Ik zal het eerst moeten openmaken. Het komt van de uitgeverij van de sluis. Oh, dan weet ik wat het is. Ik heb vorige week een exemplaar van kerkbouw en eredienst besteld. Kerkbouw en eredienst? Ja. Mm, yeah. Hadden we daar nog een exemplaar mee van? Nee, er was laatst een klant voor. En daarom heb ik dit exemplaar besteld. Mm. Het is mooi uitgevoerd. Ja, nou, dat mag ook wel. Voor 44 gulden. Maar wanneer zijn die andere twee exemplaren dan verkocht? Welke andere exemplaren? Nou, bij het balansen heb ik twee kerkbouw en eredienst zien staan. Nee. Dat weet ik haast wel zeker. Nee, je vergist je best. Maar toch eens even kijken. Alsjeblieft, oom, hier staan ze. Wel heb ik ooit. Waar staan ze dan bij? In dit vak van architectuur natuurlijk. Ja, wie zit een boek over eredienst. Nou, bij architectuur. Ik heb in het vak van religieuze werken gekeken. Maar het gaat er in de eerste plaats om de kerkbouw. Ach, dus ja. is het toch logisch dat ik het bij architectuur neerzet? Ja, het vak van boekverkoper is niet alleen een kwestie van neerzetten en een boek overhandigen. Nee. Maar dat is toch logisch? Ik omdat... ben nog een boekverkoper van de oude stempel. En daarom wil ik ook graag weten wat ik verkoop. In het boek kerkbouw en eredienst is de eredienst centraal gesteld. Dat wil zeggen dat de schrijver heeft behoogd dat de kerkbouw zich bij de eredienst moet aanpassen. En niet andersom. Nee. Vandaar dat ik gezocht heb bij het vak religieuze werken. Oom, u ja. hebt gelijk. Ja, natuurlijk heb ik gelijk. Alleen zou ik voor alle zekerheid gezien het woord kerkbouw ook bij architectuur gekeken hebben. Ja. Ten meer dat u wist dat wij exemplaren van dit boek in voorraad hebben gehad. Ja. En het toch niet bepaald een pocket van 1,50 is. Ja, laten we er nou maar niet meer over praten, Wecht. Zoals altijd heb jij natuurlijk weer gelijk. Zeg maar over pockets gesproken. Wat zijn dit uh, voor stapels? Oh, dat is een partijtje dat ik vanmorgen heb overgenomen van Pim. Van Pim? Ja, mijn zwager. Het jongste broertje van Annie. Pim? Is hij dan vertegenwoordiger geworden? Nee, hij zit nog op school. Maar een oom van een vriend van hem had een boekwinkeltje, ergens op de Veluwe geloof ik. En die uh, zaak is opgegeven. Hm. Vandaar dat ik dit partijtje kon kopen. Door elkaar 50 cent. Er zitten wel een paar winkeldochters bij, maar het lijkt me toch geen gekke handel. Oh, 50 cent door elkaar? Nee, dat is niet gek. Hé, hey. maar wat is dat? Wat bedoelt u? Kijk eens wat hier staat. Op de eerste bladzijde. Boekhandel Modern? Kruis, kruisstraat. Verbraaid? Ja, Boekhandel Modern is toch niet opgeheven? Nou, nee, natuurlijk niet. Hoe komt die tussen? Kijk, nog eentje van Boekhandel Modern. Eens dus even verder kijken. Misschien is er nog wel even. Hé, hey, dat is aardig. Boekhandel de Adelaar, ook al opgeheven. Dus je zwager Pim kwam dit partijtje met een vriend aanbieden, zei je? Ja. ja die Pim leek me anders toch vrij intelligent. Wat doen dat hij die plakkertjes van sommige namen erin heeft laten staan? Maar, maar wat bedoelt u dan, oom? Wat ik daarmee bedoel... Begrijp jij dat nou echt niet, Bert? Maar, u, u wilt toch niet zeggen dat... Ja, natuurlijk. Deze partij Pockets is gestolen. Hallo, het Maatje de Wit. Dag Maatje, met Saskia. Ah, kind, hoe is het sinds gisteravond? Oh, prima. Zeg, moet je eens luisteren. Ik wil je iets vragen. Nou, vertel het maar. Je weet dat ik secretaresse ben, hè, van meneer Van Houweningen. Ja, en? En dan verwacht meneer Van Houweningen binnenkort een erg belangrijke zakenrelatie op bezoek uit Italië. Nou, en je weet hoe dat gaat. De belangrijkste zaken worden dan besproken onder het diner. Ik weet helemaal niet hoe dat gaat, maar dat neem ik wel van ja. Zo'n diner eigenlijk zaken worden gedaan, wil meneer Van Houweningen graag dat ik in de bulk ben. En dat ik ook aan een diner aan zit om het zomaar eens uit te drukken. Daar kan ik inkomen. Nou, mooi. Maar nou doet zich een praktische moeilijkheid voor. Het is voor zo'n zakenrelatie natuurlijk niet gezellig dat meneer Van Houweningen als het ware gezelschap heeft en de ander niet. En om nou dat evenwicht te herstellen, zoeken we dus eigenlijk een. een ja, ja, hoe noem je dat? Een. Een gezelschapsdame. Ja het kunnen noemen ja. Ja, en? Nou, voel jij daar niks voor? Ik? Hoe kom je daar nou bij? Nou, ik, ik ken hier niet zoveel mensen en jij bent er geknipt voor. Ja, ik, ik weet niet. Uh, die zakenrelatie kwam uit Italië, zei je? Ja. Ik gras ik daar een zo'n beetje in Italiaans. Dus daarom zou ik het wel leuk vinden. Uh, uh, weet je wat? Ik bespreek het wel even met Piet. Moet je zoiets met Piet bespreken? Ja, dat spreekt toch vanzelf. Uh, voor wanneer moet je het weten? Oh, er is geen haast bij. De die Italiaan je pas over een paar weken. Goed, je hoort tijdig van me. Mooi. Zeg maar, ik zie je toch nog wel voor die tijd, hè? Ja, natuurlijk. Nou goed. Dag, maatje. Dag. Was dat Pim? Nee, Saskia. Oh, Dat is toch te gek dat we niks van die jongen horen. Het is al negen uur geweest. Ach, Pim loopt niet in zeven sloten tegelijk. Ja, jij praat gemakkelijk. Maar Pim is nog nooit met eten weggebleven zonder te waarschuwen. Ik maak me echt wel een beetje ongerust. Tja, maar wat zou je nou moeten doen? Je kunt toch moeilijk de politie opbellen en zeggen... ...meneer, mijn zoon van 17 jaar is met eten niet thuisgekomen. Weet u daar wat van? Nee, nee, maar, maar als hij er om half tien nog niet is, dan, dan bel ik vader op. Vader is toch naar de kerkenraadsvergadering? Ja. Nou, dan kunt u hem telefonisch niet eens bereiken. Nou, dan ga ik er wel even naartoe. Oh, nou, dan kunt u beter Pim sturen? Pim sturen? En wat bauvel je nou? Omdat ik hem hoor aankomen. Oh! Dag mensen. Sorry, moeder. Een beetje laat is geworden. Maar ik ben met een paar vrienden in de stad gebleven. Met een paar vrienden in de stad gebleven? Hm. Wat is dat nou voor onzin? Nou, we hadden wat te vieren. Het dus werd vanzelf later. Ja, het wordt altijd vanzelf later. Maar dan kun je toch op zijn minst wel even opbellen? Ja, stom. Dat heb ik helemaal niet gedacht. Ja, nou. Heb je al gegeten? Nee, eigenlijk nog niet. Dan bofje, want er is nog wat zuurkool overgebleven. Heb je daar trek in? Nou, als u ook nog worst, hè? Ja, ja, ja, een stukje worst is er ook nog wel. Wel ja, de verloren zoon komt thuis. Zeg, wil jij je moeder niet tegen de zoon opzetten, meisje? Wat heb je eigenlijk in die pakken zitten? Huh. Slaapegierertje, Marlene, ho? Ja, natuurlijk. Ik heb het voor ze meegebracht. Moet je zien, een oh. geinige pop. Oh. oh. Veel schoon Zeg. Is die voor Madeleine? Ja. Heb jij die gekocht? Ja, wat dacht u dan? Hoe kom je aan het geld? Die pop kost minstens 10 gulden. U mag nooit meer raaien. Hij kost 9,75. Ik heb een mazzeltje gehad. Wat zit er in het andere pak? Oh, uh, Een mooie auto met afstandsbediening. Maak maar eens open. Ik, ik, ik moet mijn blommen nog even in de stalling zetten. Allee, oh, zo de mooie auto. Hoe zou die jongen in vredesnaam aan dat geld komen? Tja, nou ja, hoe dan ook. Het is erg aardig van hem dat hij aan zijn neefje en zijn nichtje denkt. Vind je ook niet? Als je het mij vraagt, moeder, dan is het een beetje te aardig.